Huhuis de Kater. Een hoorspelserie in dertien delen naar de gelijknamige roman van Jan Willem van der Wetering in de bewerking van Anne Bosman. Regie Bert Dijkstra. Twaalfde deel. Het, het vermoeden. Daar heb nee. ik een kort al een tijd Zijn voor ...maar met een. Maman, even je kop. Moeilijk te bewijzen zijn. Het is een handig onze... Is een man op de dijk doodgeschoten. Oh. Goed werken. Ja, ja, ja. Mooi werk van u. Mijn god zegt de schofte oh, is Ja, Je laat ze stil. Een prima waarschuwing voor die brutale kat zijn. Vlieger is ons grootvriend. Geen spoor. Een kogel in de late avond en ons doel. Ja, ja, ja. <hys> Mijn doel is bereikt. Ik mag ook Ken je die man? Houd je kop nou, ik luister. Ja, oh, mooi De zwijn. jagen op een. zucht. Een naamloze zuucht. zucht. Zucht. Ja. Als de. zucht een naam geven, ontstaat er een wezen dat door een zogenaamde. rechercheur. ja, ja rechercheur kan worden aangelaten en vastgehouden. Ja, sorry, maar wat, wat, wat doen we nou? Wij. Spil ja, nou. We de kat komt weer vrij. En als hij vrij is, kennen wij hem niet, hè? Maar wij kennen zijn spel, hè. En dat spel nu... Uh, dat spel is nu van ja, ons. U krijger. Wie? Ik. Ja, ja. U krijger. U gaat het spel leiden. Ja, neem me niet kwalijk. Nee, ah, uh, uh, Nieuwe spelers moeten verzameld worden, geen dom mensen. Ja, ja, ja, dat blijft nog een beetje van Ja, ja. Maar u hebt meer mensen nodig. Die ik u kan leveren. Tjie. Mijn Sorry. Sorry. We moeten ze sturen en opleiden. En vergeet niet, hè, we hebben de tijd. Eh? We hebben geen haast, hè, onze zelf zijn groot. Nog vragen? Nee, nee, nee, Dan gaan we naar beneden om van de genoegens die ons het leven te bieden. Zo, dat was dan dat. Mooi nou, of ja, dat ding moet naar de auto, begrepen? oh je hebt het maar voor het zeggen, hè? Je moet vriendelijk zijn tegen de mensen. Zijn mijn de derde vrouw ook altijd, tijd? Dan kom dan mee. Gaan we over de balustrade? Staat er ook nog wat op? Prima, we zijn bijna rond. Ja, ja, dat zal wel. Lekker loon zitten maken met mooie wijzen, hè? Man, ik heb nog geen vrouw gezien. Alleen vijf enge kerels en een van portier. Ja, ja. Waar is de commissaris? Oh, die zal wel aan de baar zitten. Ze zit aannemer te spelen. Ja, en ik ga ook. Laat mij maar weer alleen. Ik red me wel met agent. Hoe bedoelde u dan dat... Ik ben blij dat we Parijs uit zijn. Ja, inderdaad, meneer Wijnen. Ik begreep niets van die advocaat en die extra akte. Ja, bu bureaucratie, mijn jongen. Pure bureaucratie. Ze nationaliseren daarbij het leven en je ziet wat er van tracht komt. Hè? Inderdaad, zeg. papieren, tekenen, tekenen, nog eens tekenen. Zonder dat je een streep verder komt. Hè? Goedenavond, heren. Ah, meisje. <laughs> ik heet Charlotte. Oh, uh, uh, uh, ik heet Rinus. Niet verlegen, niet verlegen. En, en, en deze meneer is mijn directeur, ja. Goedenavond, meneer. Goh, Rinus, jij past aardig bij Charlotte. Uh, uh, d -d -d dank u, meneer Weiler. Wat wil je denken, mijn kind? Oh, oh, okay. dank u. Ik heb nog een half glas. Maar uh, Rinus, mag men me dansen? Oh, dat is heerlijk. Ik zal Ella even halen, anders zit hij hier zo alleen. Hè? Oh, doe geen moeite, meisje. Doe geen moeite. Ik vermaak me best. Maar uh, wie is Ella? Oh, dat is dat uh, roodharige meisje dat daar aan het tafeltje in de hoek zit. Ziet u dat? Zo. Oh. <laughs> Een mooie vrouw, zeg, Een mooie vrouw. Maar ik zou dat Chinese meisje graag naast me hebben. Dat dat meisje dat net voorbij ging. Heel juist niet weinig. Ella is vast heel aardig. Maar ik hou meer van het verre oosten vanavond, geloof ik. Ja, hindert nog niets. Ik zal er even gaan halen. Ja, graag. Zeg, is, dat loopt helemaal uit de hand. Wanneer we niet oppassen. Zeg, kan die pro-lurk weg misschien? Die al me doorfluiten. How do you do? Dag, meisje. Dit is... Wijnen, Frits wijnen, uh, maar eh, uh, je mag me best oom oh, noemen, hoor. Alla <laughs> Ja, ja, ja, uitstekend, uitstekend, kerel. Donder op, joh. Ja, Alsjeblieft, donder op. Kom, dan. Rines, ik heb je nog wat beloofd. Oh, oh, ja, ja, ja, de dansen, hè, ja. Lieve man. Die baas van je. Ja, ja, ach ja, bij ons, uh, bij ons werken alleen maar lieve, hoe zal ik het zeggen, milieuvriendelijke mensen. Hm. Zijn uh, jullie in zaken? Uh, ja, uh, uh, uh, uh, constructie. Hm. Interessant? Uh, ja, ja, uh, zeer interessant. Hm. Zo uh, uh, geweldig. Hm. Wel. Jullie werk? Of wie? De, de, de, de, de muziek, hè? De, de, dat zou ik ook zo willen spelen, dat is knap hoor. Helemaal mooi? Uh, nou, je hebt een, uh, hoe zal ik het zeggen, lekker lijf. Mm -hmm. Alleen, uh, alleen mijn lijf? Uh, nee, nee, nee, nee, een hoofd ook, hè? Laat ik dat nou eens heel goed van dichtbij bekijken, hè? Ja, een absoluut, hoofd ook. Speel je ook een instrument? Nou, nou ja, instrument. Ik, ja, ik, ik, ik speel op een fluitje. fluitje wat grappig. <laughs> Zo'n grote man op een fluitje. Uh, nou ja, kijk, dat moet kunnen. Hè. Zeg, misschien mag je wat mee spelen. Zou ik klaar? Uh, nee, nee, nee, nee zeg, ben je gek. Ik, ik, ik ben hier niet gekomen om, om, om te fluiten. Waarvoor dan, Herr uh, Nou ja, hoe zal ik dat zeggen? Hij, uh, voor jou. <laughs> Gekkie. <hums> <hums> <hums> This is my own song. <hums> Bons, my dear. Hahaha. Uh, dus, uh, uh, uh, deze uh, zet. Ah, uh, uh, Nee, nee, oh, zeg, ga gang. Yeah. Ja? Ja, uh. gang. Zo, hè? Zo, zo, fantastisch, hè, maagden, hè? Zo schoon, pardon. hè? Zo schoon uh, als koraal, hè, robijnen, hè? Welke van heren zegeringen zal ik mij nou zelf ontzeggen, hè? Ontzeggen? <laughs> Dit lijkt me nou niet de juiste gelegenheid om iets te ontzeggen. Mag ik u iets aanbieden? Jawel. Als er maar geen alcohol in uw aanbieding zit, hè. sap mm. Sapvraag, uh, U drinkt niet? Ik drink, hè. Maar geen alcohol, hè. Oh, oh, ik ja. uh, ben uh, moslim. Mm -hmm. Welke van zere zegeningen zal ik mijzelf ontzeggen? <laughs> u bent een voortreffelijk luisteraar. Oh, zoals u wilt. Maar ik bedoel natuurlijk andere zegeningen. Mooier, maar, hè. Ja. Mooier. Jawel. Uh, toen ik... Uh, toen ik heel jong was, hè? heb ja. ik alcohol gedronken. Hè? Ben dronken geweest, hè? Oh, ja, ja. ja, echt dronken, hè? dronken. Stommie tijd heb ik uitgehaald, hè? Ja, niet, niet mooi meer, hè? Ik werd uh, dat drinkgelag wakker. Groot gebouw, hè? Groot gebouw waarin uh, s'nachts die trams uh, bewaard worden. Voor oh, de remise, Ja, ja. En u kunt het geloven of niet, hè? Ik legde mijn hoofd op de rails. Oh. Hm, hè? Laat maar, zei ik. Laat maar, laat maar, zei ik tegen mezelf. Laat de wielen mijn kop maar splijten. Hel, meneer, hel, hel. hel. Wanneer ik daar nu nog aan terugdenk. Griezelfilm, Griezelfilm, onzin belachelijk natuurlijk. Maar het komt steeds terug. Hè? Yes. Rails, mijn gespleten hoofd. Alles ja. komt s'nachts weer terug naar die gebeurtenis. Heb ik nooit, nooit meer gedronken. Nooit meer. Oh, uitgezonderd dan die vreselijke bessensap. Vreselijke bessersap? Ja. neemt u me niet kwalijk dat ik uw consumptie afbreek. Maar als kind moest ik het altijd uh, drinken. Mm. Het was zo bevorderlijk voor de constipaties, mijn moeder. Als kind kon ik er wel uh, lekkerder middeltjes voorstellen. Mm. <laughs> ja, zo heeft iedereen uh, zijn eigen uh, handicap. Zo gaat ja. uh, iedereen voor de ja, ja, ja, anders op ja. uh, rails liggen. Ja. Mm -hmm. uh, bent u mm. nou in uh, zaken? Uh, zeker. Uh, constructie van gebouwen. Oh, en u uh, gebruikt kleding, second hand. Oh, oh. Uh, juist, uh, zit daar ook handel in? Zeker. Uh, een onbelangrijke, maar toch uh, winstgevende juist. handel. En daar gaat het toch om niet waar? Gebruikte kleding. <laughs> ja. Juist, maar Constructie uh, van gebouwen ook. What? Ik neem aan dat uw maatschappij, die steden van dit werelddeel, doet groeien, hè? Nog. Uh, dat is een te mooie voorstelling van zaken. Laten we zeggen dat we ons best doen. Hm? Best doen? Ja. Best doen? Nee, nou, nou is dat helemaal nog niet een ja. beetje te bescheiden. Oh. Ik heb nog wel eens mensen uit uw vak ontmoet, hè? Die het alleen maar hadden over werkelijk tientallen miljoenen, hè? Juist. Het kan zijn dat in uw circuit die bedragen niet dagelijks voorkomen, maar... ...ik dacht dat het daarbij toch meer ging om de omzetsnelheid. Foul, mijn beste, oh, fout. fout, fout, oh. fout, fout, fout. In Tweetshandsgoederen werken we op gewicht... Tonnen goed, hè? Dat is in geld niet veel, of beter gezegd, dat valt een beetje tegen. Oh, nee, neem me niet kwalijk, nee, nee, Mag ik u even voorstellen? School is de naam. Meneer School? School. Uh, sorry heren. Ik moet me even uitkleden. Strip niet. Oh, zou je dat nou wel doen, meisje? Het is fris hier. Hm? Ach, gewoon Frits. Ik ben het gewend. Oh nou ja. <tot -tool> ja goed. Wat me gewend is. Dat kan me niet tegenhouden. Precies. Is het wel, meneer Scholl? U hebt wederom gelijk, meneer Beine. Schol, meneer School, dat is toch vies, hè? School. ja. dat is in vies, ja, maar ook een naam. En die naam draag ik, als u het niet bezwaarlijk vindt. Meneer School, heren. Er is hier telefoon hier voor meneer hier, zal ik maar zeggen. Voor mij? Ah, dank je, Joppe. Er is iets aan de hand. Wat dan, goede vriend? Ja, heeft wat in de gaten. Ja, dat zou ik ook hebben. Meneer lijkt me niet gek. Nee, maar uh, wat doen we nou? Uh -huh. We doen niets. We kijken. Jongens, jongens. Ja. Uh, maar dat is... Uh, ja, ja, ja, ja, dat is nee, Charlotte. Nee, ja, nee, dat, dat, dat zie ik ook. Ja, maar het, ze zijn helemaal bloot. Nou, dat is ja. uh, strippie, schoon. O, oh, ja? Mm -hmm. En Sharif komt echt wel weer terug. ja. oh neem mij niet kwalijk oh, hè, daar ben ik weer, Telefoon, ziet u? Ja, ja, tweedehands kleding. Ja, zoiets. So ja ik niet Jammer dat u weg moet. Uh. Ja, ach, hopelijk uh, zien wij elkaar nog eens spoedig weer, Ik dacht van wel, ja. Moe zeker hè, de gier. Moe oh, zeker hè. Oh, oh, oh, oh, mijn man keert niets. Ja, ja. Beetje bleek, dacht ik. Beetje bleek. Hij oh, uh, ja, ze, zijn een een omzin, bleek, uh, Weg. Uh. Zeg, de band was prachtig, hoor. Ja. ja. Voor mij hebben we nou voor zoveelste maal de schutter die Tom heeft neergelegd. De, de, de vlieger. Ja, alleen <coughs> het lullige is dat we niet weten wie of wat het is, hè. Nee. Jammer, hoor, de gier. Heel jammer. Zeg, waar is uh, de commissaris Cardozo? Oh, die is uh, meteen naar de cel gegaan. Hoezo de cel? Cardoso? Ja, de kat. Hij wil even met de kat praten. Oh, oh wat ben, ik moe. Ja, oh, wat ben ik... ik moe. Wat ben ik moe, wat ben ik moe. Dat ben ik moe. Het enige wat je zegt. heel avond met mij er rond En dan bedoel ik voor dat je moe is. Ja, ja. Nou? Ik ben moe. Hoe laat is het eigenlijk? Twaalf uur, meneer de kat. Bedtijd. Meent u dat nou? Een man van de wereld is toch wel wat gewend? Nou, het maar de wereld. Vier muren en een Brits. Ach, de mensen zijn aardig, daar niet van. Weet u dat ik ze straks zal missen? Ik heb vandaag mijn advocaat gesproken en volgens hem ben ik binnen een paar dagen weer vrij. Uh, als het niet eerder is. Zo? Nee, zo'n gevangenis is niks voor mij. Vertel me niets. Hoe bedoelt u? Ah, u zat in het verzet. Oorlog. Ja. Oké. Okay. Hebt u enig idee. Waarom we hier zijn? Nou, dat zou u toch het beste moeten weten. U bent van de politie. Uh -huh. Goed, ik zei een eindje op weg helpen. Sharif, Werneking. de dood van Werneking. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Ja. Hij wou dood. Hij wou dood, maar hoe is dat gebeurd? Hij heeft het niet zelf gedaan. Nee, hij heeft het niet zelf gedaan. En Marie van Krompen heeft het ook niet gedaan. Dat is ons bekend. Maar waarom zou ik het u vertellen? Tot nu toe hebt u geen enkel bewijsmateriaal om uw aanklacht tegen mij te staven. Hoe meer ik praat, hoe moeilijker mijn eigen zaak wordt. Moet u zien, met deze halve snor krijgt u me eens voor de rechter? Ho, oh, oh. bij justitie hebben ze tegenwoordig een blinde rechter. Maar ik had het niet over uw snor. Het gaat om een moord, van een Kat. Jij hebt hem niet gedood, Marie ook niet. Maar ik weet wie het wel gedaan heeft. U hebt een naam? Vlieger. Vlieger. de naam van een schim. Maar we hebben meer. Meer waar u ook bij betrokken bent, meneer Kat. We hebben tv-toestellen gevonden in de winkels van Sharif. Aan de hand van de registratienummers kunnen we bewijzen dat ze gestolen zijn. We hebben een paar mensen van Sharif's winkels onder verhoor. Dat is een peulenschil, die gaan zo door het behang. En ik denk dat ik dan wel voldoende bewijzen tegen u heb... Ja, ja. Maar als je ons helpt... Laat u mij lopen. Geen denken aan. Dan verandert de aankort. Ik zou niet weten op welke manier. Wat dan wel. Commissaris, ik heb eens een visioen gehad. Dat was na het eten. Ik had te veel gegeten. Die Ursula, u kent dat toch? Ik ken Ursula. Nou, we lagen op de bank. Ik lag in haar arm en ik had een visioen. Ja, of ik echt sliep, nee, dat weet ik eigenlijk niet meer zo precies. Maar eh, zal ik u het visioen beschrijven? Graag, ja. Nou, het leek op een verhaal uit Duizend en een Nacht. Het ging over een handelaar die op een poes leek... en die spullen goedkoop verkocht aan een sjeik. De sjeik had nood genoeg. Hij wilde meer en meer. En de poes, de handelaar dus, werd daar een beetje onrustig van. Hij wist eigenlijk niet precies wat de sjeik wilde... En hij stuurde dus een meisje in de tent van de scheik. Een meisje in de tent van de scheik? Ja. En het meisje kwam te weten dat de scheik aan zwarte magie deed. En dat hij een geest in een fles had. Een heel moordzuchtige geest. Een scherpschietend spook. Een spook dat kon vliegen als een reusachtige nachtvlinder. Pardon. Was het een gemotoriseerde nachtvlieger of een zwevende nachtvlieger? Nee, het was een zwevende nachtvlieger. En waar waren de vleugels van die vlinder? In Middelburg. In Middelburg. Hm. Ik heb eens zo'n verhaal gelezen... maar toen had de geest die uit de fles kwam een naam. Ja, ja, die had een naam, dat herinner ik me nog heel goed. Ja, de naam weet ik niet. Maar vlinders vliegen tegen de lamp. En mijn vlinder, de vlinder uit mijn verhaal... Oh, dat is een geweldige blinder. Was dat het visioen? Ja, commissaris. Wel, dan ga ik maar eens. Uh, commissaris, voordat u gaat, heb ik eigenlijk nog drie wensen. Ja? A, een blikje sigaar. B, een boek wat bij mij thuis ligt op het nachtkastje. En C... Een C? Ach, commissaris. Wilt u voor Ursula zorgen? Hm... Mm. Je wensen zijn ingewilligd. Ik zal er persoonlijk voor zorgen. Hier zijn alvast mijn sigaren, alsjeblieft. Dank u, dank u, commissaris. Maar nu moet ik gaan. En goede jacht! U hebt geluisterd naar het twaalfde deel van de Gelaarsde Kater. ...naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van de Wetering... ...in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling... ...de gier Jules Royards, Grijpstra Jan Borkus. Commissaris Sacco van der Made. Cardozo Hans Dagelet. Sharif Frans Koppers. Nelissen Robert Sobels. Joop Pieter Luts. De Kat Jan Wechter. Agent Frans Kokshoeren. Charlotte Carla Wildschut. Tian Yao, Paula Major, technische realisatie Teun Lammes en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.